Van kort programma tot erkende mbo of hbo opleiding. Oh, ja. LOI groei door. Ook niet normaal gewoon bij Transavia? Tijdelijk 20% korting op je ruim bagage. Pak dus ruim in en boek op transavia.com. Meer dan 1,5 miljard euro aan goud en zilver. Veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt goud, volledig op uw naam en bescherm tegen inflatie. Bouw aanzekerheid op goldrepublic.com. Gold Republic, vertrouw in goud.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 Negen jaar geleden gingen de telecombedrijven Vodafone en Ziggo samen, maar daar komt een eind aan. Vodafone stapt uit het concern en het is de bedoeling dat Ziggo volgend jaar alleen naar de beurs gaat. Vodafone verkoopt de aandelen in het fusiebedrijf en krijgt daar 1 miljard euro voor. Wat de gevolgen zijn voor de klanten is niet duidelijk. In Limburg hebben milieuactivisten geprotesteerd bij wegwerk aan de A2 bij Holten. Dat is niet ver van Sittard. Ze blokkeerden graafmachinisten die bezig waren met het storten van bouwmateriaal dat slecht zou zijn voor de natuur. Na anderhalf uur sloten de demonstranten hun actie af en konden de wegwerkers weer aan de slag. De Europese voetbalbond UEFA gaat onderzoeken wat er gisteravond precies is gebeurd in de Champions League wedstrijd tussen Real Madrid en Benfica. Aanvaller Vinicius zei racistische taal naar zijn hoofd gekregen te hebben... Van Benfica-speler. Reden voor de scheidsrechter om de wedstrijd 10 minuten stil te leggen. De Olympische medaillewinnaars worden in het zonnetje gezet. Volgende week dinsdag is er een huldiging met speeches van onder andere de nieuwe premier Rob Jetten. En daarna zijn ze op bezoek bij het Koningspaar en Prinses Amalia op Paleis Noordeinde. Op de Winterspelen hebben we tot nu toe 13 medailles gewonnen, waarvan 6 keer goud. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met wolkenvelden en zonnige perioden en verder koud met 2 tot 5 graden bij een stevige en schrale oostenwind. Vanavond wordt de bewolking dikker en rond middernacht gaat het in het zuiden regenen of sneeuwen. Oh. En dit was het nieuws op Slijm. Heel lekker, zelfs de bewolking wordt dikker. Zometeen we hadden net net Mauro Picotto van mij met, met met Komodo. Uh, die kwam niet uit de 90s. Corona zometeen wel. Kan je dus opstemmen voor de 90s? 500 over anderhalve week hier bij Slam. Eerst even kijken naar uh, de wegen. Verkeerde Flitsmeister, één vertraging. Het is de A16 te Berchtseplein richting Ridderkerk. Voor de Van Brindeloortbrug over de hoofdrijbaan. Daar 13 minuten, dat was hem al. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl.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 Even opstarten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar een combi deal. Zo lekker en zo voordelig. Spar sap of smoothie en die breker voor maar 3.50. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Zometeen voor je Offenbach, maals Away. Nou ja, vier minuten away, namelijk eerste 90's klassieker. Ik zei het al, Corona op de zender met The Rhythm of the Night. Uit 1993. This is the rhythm of the night. net dat je kans maakt op een eiland. Dat zal wel weer een klikbeet zijn. Nee, een eiland voor jou een jaar lang. Hoe dat zit hoor je dit uur bij Slam. En zometeen een sketchier verhaal over een Nederlander op pad met heel veel cash. Dit is nieuwe muziek van Jaden Boysen. This is a new life, a new way, a new possibility, a new day, so, so, so, so. Upside down, boy turn me. turn me. Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiochu. Que bola, <laughs> que bola, Omega, and this how we gonna do it. One, two, three, four. One, two, three. I know you, mommy. <laughs> Label flop, but Pit won't stop Got her in the cockpit playing with pits <laughs> Now watch me make a movie like Albert Hitchcock <laughs> Enjoy me Play game Jou zender met de meeste energie tijdens de werkdag. Pitbull, I know you want me. Ik zal eens te checken. Zou Pitbull in de Jeffrey Epstein-files staan? Dat antwoord is uh, ja. Maar dan alleen met heel veel reclame van Spotify dat Pitbull in een, een of andere hitlijst staat en dat iemand geen Pitbull is. Dus uh, niks aan de hand, Pitbull. Lekker. Nou, mocht je luisteren, je staat niet in de Epstein-files. Lekker deze. En dan een raar verhaal uit Duitsland. Daar is namelijk een 31-jarige Nederlander aangehouden... met gigantisch veel cash op zak. De man was onderweg van Amsterdam naar Praag. Hij wilde daar twee hele dure auto's kopen. Was zijn verhaal. De beste man had meer dan 100.000 euro aan contanten bij zich. Waarschijnlijk in zo'n shady zwart koffertje. En werd aangehouden door de douane in de Duitse stad Dresden. Die hebben hem daar gefouilleerd. Hij zei dat hij niks bij zich had wat niet mocht. Maar ja... Hij zei wel dat hij 98.000 euro bij zich had. En toen gingen er toch een bepaalde alarmbellen af. En uh, ja, het werd ook een shady op het moment dat er dus meer geld bij hem was. Namelijk ook nog in broekzakken wat hij had verstopt. In totaal had deze Nederlandse guy van 31 dus 105. 1000 euro op zak. En hij kon dus ook niet vertellen bij de douane. welke auto's hij nou per se wilde gaan kopen. En dat is toch een slecht verhaal. Je gaat dus op zak met al die 10.000 euro's. met een verhaal dat je auto's gaat kopen in Tsjechië. En heb je niet nagedacht over uh, welke auto, welk model. En hij wist ook niet waar hij uh, de auto's ging kopen. <laughs> Zo stupide allemaal. Hey, dit is Slam met de laatste van Alan Walker. Not Home. I know this house is falling, it's falling, it's falling Now This old familiar feeling is freaking, freaking me out The silence is too loud Oh, I knocked on all the doors, picked up the pictures on the floor Not home bij Slam, dat ben jij misschien ook wel niet later dit jaar. Je kan namelijk serieus een eiland winnen voor jezelf. Een mooi eiland met bomen. Je kan er aanmeren hoe het zit. Je hoort het zo meteen bij Slum. Je computer klonk zo. Je tv zo. Het nieuws zo. did woman. Je games zo. En je radio? Die klonk zo.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 Beter slapen? Vind jouw ideale matras met de gratis lichaamscan bij Beterbed en ga meteen proefliggen. Je vindt er alle topmerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, beter bed. Groot nieuws: de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal?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 18PLUS speelbewust. Ja. Serieus? Oh, Wat een geld. 1000. tot verdikkelaar. Ben jij de volgende winnaar? Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mm. Mm. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten. De nieuwe zacht op van kleine.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 Lekker op tijd, het is half vier. Weer online weerbericht voor je op de meeste plekken. Droog met ook aardig wat zon nu nog de komende uren. Uh, verder is het wel uh, fris, dat is je opgevallen denk ik. Hè. Op dit moment 2 uh, graden in het noorden tot 5 graden in het zuiden. In het zuiden rond middernacht is er wat regen, dat is met de grens met uh, België. Uh, voor de rest kan het ook uh, vallen als sneeuw. Morgen wordt het uh, nou ja, in de middag droger. Begint met wat sneeuw of dus regen. En dan uh, temperatuurtje morgen tussen de 2 en 6 graden. Dan eh, saai nieuws als je van vertragingen houdt. Die staan er namelijk niet. Oh, oh ja, helaas. Thomas van Empelen. Een eiland winnen, het kan. Je gaat het zo meteen echt horen bij Slam. Je maakt er echt kans op. Geen clickbait, niks. Kygo, zo Zometeen eerst Bruno Mars. I just might. Slam. You a vibe I ain't never seen. Yes, you did. You're from men, you're from white, perfect stranger. de woensdag na Carnaval. En ik begrijp dat dit uh, de dag is in Brabant met het hoogste ziekteverzuim. Heel gek. <laughs> Thomas Nielsen en Bad Habits bij Slim. Ja, dan een eiland winnen. Wie wil dat niet? Nou, het kan echt. En meerdere eilanden worden er ook uh, ja, een soort van verloot. Je kan ze winnen met een wedstrijd. Allemaal bedacht door uh, het uh, ja, soort van de Zweedse VVV. Het gaat namelijk om eilanden in Zweden. En waarschijnlijk weet je, Zweden heeft gigantisch veel eilanden. Ik wil het niet downplayen. In totaal meer dan 200.000. Maar jij kan dus zo'n eiland winnen voor een jaar. Het is onbewoond. Nu nog wel. Jij kan erop gaan zitten. Je krijgt het eiland dan voor een jaar. En wat ze er ook bij doen. Visit Sweden, heet het bureau dan gooi je er ook nog uh, namelijk een vliegticket bij. Dus hoe is dat? Je kan dus gewoon echt een eiland gaan hebben. En ik hoor je denken, wat moet ik daarvoor doen? Nou ja, een van de uh, voorwaarden is dat je geen miljonair bent. Dus uh, dat zit volgens mij wel goed, toch? Geen miljonair, je moet even een videootje van jezelf opnemen... waarom je in het Engels even vertelt van... hé, hey, dit lijkt me echt superleuk. Een eiland hebben in Zweden voor een jaar. Lekker met mijn meisje zitten, weet ik het allemaal wat. In één minuut. Vervolgens mag je dat uploaden ergens op een website. Tot 17 april kan dat. En dan kan je dus gewoon eigenaar voor een jaar worden van... En Een eiland in Zweden, hoe vet is dat? De website kan ik je ook toesturen in WhatsApp. Want ik hoor je denken, ik wil dit. Ja, dat kan. Laat maar even weten in de WhatsApp van Slam. Maar het is Visit Sweden. En dan Your Swedish Island. Tot 17 april staan de deuren open om een eiland te winnen. Hoe vet is dat deze zeg? Oh, lekker. Doebelie mag mag mee, niet meedoen, want zij is miljonair. Jorten noem met Houdini. Mensen die het op Insta, TikTok gebruiken als muziekje onder de plaat. En uiteindelijk krijgt de bump en andere mensen gaan het gebruiken. En het wordt een virale sound, heet dat dan volgens mij. Um, Denise van de redactie is zelfs ook de studio ingekomen. Dat je zo'n leuk nummer vindt. Ja, klopt. Maar wat is er zo leuk aan? Ik, bedoel, ik snap het wel. Ja, dus, maar... Het heeft gewoon echt goede vibes. Het is dus een soort van warme zomerdag. Is. Lekker. Je kwam ja. echt dansend vanaf de redactie deze kant op. Ja, klopt. Om dat even te vertellen. Ja, is dat zeker. Hé, hey, uh, vanavond, uh, b-boxen in de Slammiddagshow... zit de remix van Mal Gweb, uh, komt weer aan bod. En kan dus ook gaan winnen, want deze gaat dan ook weer deels viraal. Kan je opstemmen vanavond, Slammiddagshow, over... Nou, een kleine anderhalf uur op je radio. Zometeen Zurp, eerst Sam Veld, Hey Heesan, I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey, son, I want to tell you how anything you dream is possible, and no, no, I won't show you how the world is big and beautiful. Boost, Boost. your, your. it is phlegm 7070 no collins we in miami and we ballin she let dollar pull up as we mobbing every time i'm in the city we be locked in hey locked in bar harbor take you shopping nikki beach we in the water free out free out make it hotter 2 a.m we ended up at live 3 a.m we like four bottles in 4 a.m and i know Cause I'm taking off Bad all we don't count it, to spend Make our own, we don't follow the trends Hundred bottles on our own expense Only live once, so we so lit Let's take shots, don't miss Pour them all out, then reload it More drinks, more sips More time getting spent on drunk texts More things that I gotta confess Let's be honest for once and own it Lose ourselves and live in the moment When they Hier bij Slam. Oh, goeie vragen, met wie deel jij je locatie op je Android of iPhone telefoon? Je ouders misschien, dat, je dan, dat ze weten dat je veilig thuis bent, of uh, toch die ene vriendin? En zet je dan af en toe je locatie uit, omdat je denkt: van ja, ik ben op date met iemand, maar iemand hoeft dat niet per se te weten? En dit soort vragen over je locatie. Goed, één plaat gedraaid, dus your location bij Slam. Zometeen gegarandeerd deze drie. Slam coming up. Ah, lekker galant is zometeen. En just. Met de grote turn the lights off. En het throwback van Timberland. Allemaal in de lekkerste middag van Slam. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McCrispy Bacon and Onion. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Oh, zet die Chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warm bij. Als het sneeuwt, of oh, auw, Als hij van je fiets waait, of overal kletsnat aankomt. zo mok warme Chocomel. Ah, maakt heel je winter goed. Van de spannendste Champions League avondjes, tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen, tot Gamen als een pro.